en een autoriteit die de ontmanteling van failliete banken in goede banen moet leiden. De afgelopen jaren brachten problemen met banken ook het Nederlandse kabinet in grote moeilijkheden. Onder meer ING, ABN AMRO en SNS Reaal hadden financiële steun van de overheid nodig. Het groot diktee der Nederlandse taal is gewonnen door de Vlaming Dirk Bosmans. Hij maakte in de tekst van Kees van Kooten 13 fouten... en bracht daarmee de stand Vlaanderen-Nederland op 14-11. De deelnemers moesten voor het eerst niet alleen goed spellen... maar ook verkeerd gebruik van woorden en foute zinsconstructies onderstrepen. Bij de uitgenodigde prominenten won de Vlaamse dichter Maud van Houwaard met 21 fouten. Paul Snabel, oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau... werd tweede met eveneens 21 fouten. In Kuik is het onrustig geweest na de bekerwedstrijd... tussen de amateurs van JVC en MVV... De rellen braken uit nadat de club uit Kuik gewonnen had van MVV. Supporters van de Maastrichtse club belaagden hun eigen spelers en trainer. De politie zette de ME in. In het centrum van Kuik was ook een groep NEC-supporters... die op wilde trekken naar het stadion. De politie heeft dat weten te voorkomen. Een uur geleden was het weer rustig in het Brabantse dorp. In de strijd om de KNVB-beker zorgde Rode JC voor een verrassing. De Limburgers plaatsten zich voor de kwartfinales door thuis... met 3-1 van Vitesse te winnen. Utrecht won bij Cambuur... En verder won AZ na strafschoppen van Heerenveen. En ook Feyenoord won van Heracles na strafschoppen. Het het raakt weer bewolkt en van het westen uit gaat het regenen. Bij zee waait het hard tot stormachtig uit het zuidwesten. Morgen trekt die regen weer weg. Vallen er nog wel wat buien, maar er is ook wat zon. Het wordt zo'n 10 graden. De wind neemt wat af. Vrijdag blijft het op veel plaatsen droog. In het weekend is de regenkans weer veel groter. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Hooggeachte heer Dijkman. Volgens mij bent u de uitvinder van wat tegenwoordig maatschappelijk betrokken ondernemen heet. Twintig jaar geleden hebt u als eigenaar en directeur van de Topa Groep... alle aandelen aan een stichting overgedragen. De bedrijfswinsten komen daardoor volledig ten goede aan die stichting. U hebt die stap genomen vanuit de overtuiging... dat een onderneming meer is dan een werkverschaffer en een winstmachine. U bent de drijvende kracht achter de stichting Utopa... die maatschappelijke en culturele activiteiten ondersteunt... en talenten stimuleert. Met die woorden kreeg ondernemer Loek Dijkman in 2008... uit handen van toen nog koningin Beatrix... de zilveren anjer uitgereikt van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Goedenacht en van harte welkom in Casa Luna. Doek Dijkman, het is een bijzondere ondernemer, zoveel is duidelijk. En vannacht, aan het einde van het jaar waarin hij na 50 jaar terugtrat... als directeur van de verpakkingsfirma Topa, is hij mijn gast. Meneer Dijkman, fijn dat u er bent. nacht. Dank u wel. Was dat nou de kroon op uw werk, die zilveren Anje? Eigenlijk wel, ja. Ja. Kijk, het is altijd moeilijk als je als euh, zelfstandige euh, of toch, ja, ik, ik, ik vind mezelf geen groot mens, dus... Euh, als je dan toch ergens uh, iemand uh, bemerkt dat je iets uit een bepaalde overtuiging doet. en ook belangeloos. want dat is eigenlijk bij een zilveren anjer altijd het geval. Dus ja, ik moet eigenlijk zeggen dat ik daar heel erg blij mee was. Een zilveren anjer? Nog bij, ben, ben. Ja, waar, waar heeft u hem? Nou, het is geen Anjer. Het is gewoon een heel klein strikkie... Wow. met een heel klein speltje. Oh, en dat zit hier tegen. nu weer opgebouwd. Want ik heb inmiddels dan ook nog weer... Ik had al... Een onderscheiding. Ik heb er op die, die verjaardag van dat 50-jarig jubileum nog eentje gekregen. En dan wordt dat daarbij geprikt, want dat komt niet zo vaak voor. Dus het is niet een mooie zilveren ja. Dat zou nog mooier zijn. Ja, maar het gaat om het symbool. Ja, het gaat precies, om het symbool. precies. Die stichting Utopa, waar de majesteit het over had, die stichting Utopa, waar staat die stichting precies voor? Uh, die staat ervoor om mensen te helpen of een opstapje te geven of te helpen in hun ontwikkelingskansen. Nou is dat natuurlijk zo wijd dat je moet dan zelf eigenlijk als bestuur toch wel wat directieven geven. Dus uh, het bestuur bepaalt aandachtsgebieden en dat doen we met z'n zevenen. En uh, die aandachtsgebieden kunnen we ook wijzigen. Dus het is niet zo strak geformeerd. Zoals je bij veel stichtingen of goede doelenfondsen hebt. Dat je zegt, dit is voor dominees in Zuid-Holland... en dat is voor dit. Nee, we wisselen. Maar we hebben over het algemeen wel een scope van toch wel 10, 15, soms wel langer. 15 jaar. Mm -hmm. Dus we zoeken dan mensen uit... waarvan we denken dat die... Uh, door de maatschappijen op zo'n moment... Uh, niet zo op waarde geschat worden. Of... Eigenlijk een soort pendelenbeweging. Dat zie je in je leven. Tien jaar lang is het dit hot. En de volgende tien jaar dit. Uh, we hebben gehad met meisjes van kies exact. En dan hoor je er weer niks van. En dan worden de talen weer opgedoekt. En dan tien jaar later zeggen we... hadden we het toch niet moeten doen. Dus we proberen een beetje anticyclisch te zijn. En dan een beroepsgroep of studenten... of ook jonge mensen uit te zoeken. Die binnen die aandachtsgebieden die we bepaald hebben... Uh, die we kunnen helpen. Veel uh, culturele ondernemers, jonge ondernemers, worden door u uh, gesteund. Uh, ik noem uh, twee initiatieven. Het Depot in Wageningen, een groot uh, expositiecentrum uh, voor met name beeldende kunst. En u bent uh, ook uh, uh, een van de ja, grondleggers, mag ik wel zeggen, van het Centrum voor Orgelcultuur, het Orgelpark in Amsterdam. Ja, hè? ja toch is dat de moek... Ietsje, als het mag, uh, nuanceren. Ja, ja. We zijn als Stichting Utopa, zeg ik altijd, geen kunststichting. Dit zijn nou toevallig twee activiteiten die we vonden... die we moesten ondersteunen omdat niemand anders dat wilde doen... en dat waren kunstenaars. Nu blijkt, kort geleden, dat het natuurlijk geen kwaad kon... om voor de kunst wat te doen, maar dat wisten we toen nog niet... En het gaat eigenlijk niet zozeer om de kunst... maar het gaat om de mensen. Dus het gaat in dit geval om beeldhouwers... en het gaat om organisten... en het gaat om componisten. En uh, dan hebben we maar iets gekozen... wat we niet zonder reden hebben gedaan... maar het gaat, het gaat dus niet om de beelden. Maar ja, je kunt natuurlijk als je over een kunstenaar praat... kun je toch niet los van zijn kunstwerk nee, nee, zien. Nee, nee. Maar in principe zijn we geen uh, kunstfonds... Zoals we ook een activiteit hebben waar in Leiden uh, in het, het, het kinderrechtenhuis... waar we een heel groot oud-weeshuis hebben omgebouwd en gerestaureerd. En waarbij alle mogelijke organisaties... NGO's zitten, niet governementele organisaties... die zich sterk maken voor kinderrechten, nationaal, internationaal. Dus dat heeft niks met kunst. Van. Nee, nee, nee. U, u, u stimuleert kortom uh, mensen die uh, door de maatschappij... een beetje op een zijspoor gezet zijn... of nog niet ontdekt zijn door die maatschappij... waarvan u zegt, uh, hun idealen, hun werk... dat moet, moet gehoord of moet gezien worden. Of onbelangrijk worden gevonden. Dat vind ik nog veel erger. Want ja, dat is maar de vraag of we daar zo verstandig aan doen. Natuurlijk hoeft iets niet altijd star en hetzelfde te blijven. Maar je, bijvoorbeeld bij de orgelcultuur... ja, of je dat nou wel of niet goed vindt... Maar het kerkbezoek neemt niet toe. Dus dat wil eigenlijk ook zeggen... dat er minder, men naar, minder mensen naar die orgels komen luisteren. Dat er dus eigenlijk minder werk is voor organisten. Minder werk voor componisten... om orgelmuziek te schrijven. En ook minder werk voor orgelbouwers... om orgels te maken. Voor de kunst. Voor het vakmanschap. Wat we ook heel erg belangrijk mm -hmm. vinden. Dat ondersteunen we ook. Iets wat je met je handen kunt doen. Dus het is eigenlijk toch meer... een uh, ja, sociaal-maatschappelijke... Uh, drive die niet weer zo makkelijk is omdat je net op de rand gaat zitten waarvan wij vinden en ik ook persoonlijk dat het eigenlijk een taak voor de overheid is maar ja, die trekt zich terug dus het is elke keer dubbel, moeten we dat nou wel doen, moeten we dat niet doen staat misschien iemand anders te klappen en zegt dat is geregeld dat, dat spanningsveld zit er steeds in ja, ja. hoe bent u uh, nu meer dan 25 jaar geleden op het idee gekomen om die stichting Utopa op te richten nou, dat is eigenlijk toch wel... sinds ik begonnen ben met mijn werk. <kliek> nou, ik zal het allemaal zeggen. Het zat toch eigenlijk in mezelf. Ik had, ik had gewoon behoefte om... ook heel vroeger al, dus vijftig jaar geleden of nog langer... Eh, om sociaal-maatschappelijk bezig te zijn, geëngageerd te zijn. En dus vond ik dat als ik een, uh, uh, een onderneming had, en ik, dat die ook een sociaal-maatschappelijke functie had. En dat ik op een gegeven moment zei... nou ja, dit hoeft niet meer voor mezelf te zijn. Dat vind ik überhaupt als principe niet. Maar ja zo ben ik er toe gekomen. Als je me vraagt, ja, waarom? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Is dat een product van uh, opvoeding? Ik denk het niet. Is het een product van schoolopleiding... Een beetje. Ik heb bij Paters Augustijnen op school gezeten. dus ik, Dat weet ik eigenlijk niet precies, maar ja, waar, ja gewoon ook zeker een drive. Ik, ik zou eigenlijk graag de wereld wel, en dat wil ik nog wel, een beetje willen veranderen. Hmm. Een beetje willen verbeteren. Beetje missionaris? Ja, dat heb ik eigenlijk ook wel... Toen ik op de middelbare school zat, wilde ik eigenlijk toch wel... Ja, heb ik toch wel twee jaar lang of anderhalf jaar lang gedacht om... Uh, ja, dat klinkt allemaal een beetje dat ik dat voor de radio zeg... Nou, priesterarbeiders willen, willen worden in de Kalimijnen van Noord-Frankrijk. Wat, wat is een priesterarbeider? Precies? Dat was toen modern, en dan praat ik over de jaren nou, 58, 57... dat je dus uh, op een andere manier het priester zijn invulde dan als kapelaan of als pater, maar dat je de maatschappij opzocht en dan eigenlijk ook daar waar dat geloof niet meer zichtbaar was. En, en, dat kwam ook door een boek wat ik gelezen had van een zekere pater Rozier. En dat boek dat had als titel: Ik zocht Gods afwezigheid. Nou ja, dat, uh, dat trok mij wel aan. Ja. Ja, op die manier wilde u die wereld dan... Uh, nou, in dit geval, in die, die mijnen in Frankrijk... een beetje mooier maken, een beetje beter maken. Nou, daar, oh, dat, daar zaten de mensen waar die gewoon zeiden... Nou, daar hebben we niks mee, nee. god, god. En ja, dat was toch eigenlijk ook uh, in die tijd... Uh, ja, was ook toch wel sociaal-maatschappelijk... Uh, een, een veld waarvan ik dacht, nou, dat zou ik kunnen doen. Ja. Maar Het is waarom er nooit van, van gekomen. Ja, en waarom niet? Ja... Ik werd verliefd op de secretaresse van de rector. Hey. En, ja, ja, en, en dan toen dacht priester, ik. Nee, dat nou gaat niet, hè? Nee, dat moet je niet doen. Dus, uh, Is het wat dat, geworden met de secretaresse van de rector? Nou, eventjes wel, maar ik was toen nog, nog heel jong. Dus dat ging allemaal anders dan tegenwoordig. Maar uh, nee, ik ben blij dat ik dat niet gedaan heb. zo nee. nee. Zeggen. Maar altijd toch wel. Ik zat ook als jongen al in het uh, jeugd- en gezinswerk en zo. Dus ik had er eigenlijk wel. Uh, dat interesseerde me ook en het interesseert me nog. Ja, dus ik ja. ben wel... Ja, sociaal geëngageerd of hoe je het maar noemt. Ja, dat engagement zit er nog steeds uh, in. Dat is ook terug te zien in, in uh, de idealen die u verwoordt in uw boek... 50 jaar anders ondernemen. Dat verschenen is na de van uw afscheid bij uh, Topa. Over die idealen gaan we het straks uitgebreider hebben. Maar eerst ga ik toch even nog verder met het lichten van uw doops. Hè? Want arbeider, dat werd u dus niet... vanwege de secretaresse van de rector. U begon in 1963 een, een zakelijke loopbaan. En die begon u als verkoper in de winkel van uw Vader. Ja. De touw- en papierhandel Amsterdam, Topa. Ja, precies. De grondlegger ja. ook van, van de firma uh, ja. waar u net afscheid genomen ja. heeft. Um, was dat iets wat u graag wilde? Of, of drong uw vader er erg op aan? Want kom jongen, hier heb je wel een toekomst. Uh, uh, zoals alles in het leven, altijd een mengeling van een aantal dingen. Ik had voor die tijd al een aantal uh, baantjes en banen gehad. Uh, eentje daarvan was in de verpakkingsindustrie, maar dat was toevallig. Uh, dat was bij Thomas en Drijver Verbliva in Krommenie. Maar uh, het ging in die winkel ook uh, toch niet zo goed... Dat, uh, dat mijn vader vroeg van God, kan je daar niet in komen? En ik had ook wel zoiets na die banen van... Uh, liever uh, kleine baas dan grote knecht... Dus uh, ja, zo is het gegaan. Achteraf heb ik wel eens gezegd, de gedacht... Goh, verpakken, dat is leuk. Ik had liever misschien andere dingen willen verpakken. Misschien had ik wel liever in de mode willen gaan. Toch een beetje die cultuur weer, hè? Jawel, ik ja. vind dat ook wel leuk. Jawel, dus, uh, ja, ik maar... vind kunst en cultuur wel leuk. Maar het, was, het is dus ook weer, zoals daar, een beetje toeval. En... Uh, ja, zo is het gekomen. Maar wat ik fascinerend vind, het, het was een winkel. U zegt, zelf, hij liep niet al te best. En... Nou, nou, dat wil ik niet zeggen, maar het was net in een periode. Uh, Begin dat het, jaren 60. Wat, ja, precies, dat het net even wat, wat minder ging. En uh, ja, ik had eigenlijk ook al wat andere ambities en ik had ook een andere opleiding. En uh, ja, ik, ik, ik vond dat eigenlijk op een gegeven moment toen het gevraagd werd. Uh, heb ik dat ja opgezet? Ja, u bent er 50 jaar lang gebleven. U heeft ja. van die winkel daar aan de Amsterdamse herengracht een groot bedrijf weten te maken. Dus... Ah, ja, groot, groot. Nou, ja, groot. we horen o, tot een grote onderneming. Maar wat is groot? Nou ja, er zijn heel wat grotere ondernemingen. Dat is waar, maar als je dan begint bij de touw- en papierhandel Amsterdam, dan is dat toch een, een behoorlijke uh, ja, uh, uh, vergroting ja, wel. van je firma. Ja, wel. En wat, wat u uh, gedaan heeft, dat wil dus niet alleen zeggen dat u een idealistisch ondernemer bent, zoals u ook uh, uh, duidelijk maakt in dit boek, maar dat u ook een goed ondernemer bent. Ja, ik ben ook u weet praktisch. ook hoe zaken te doen. Ja, ja, daar gaat het boek niet over. Nee, want dan maar... had ik het niet over willen hebben. Maar dat is wel zo. Ik, ik ben iemand die... Uh, die veel fantasie heeft. En, uh, en daar ook... Uh, fata morgana's en vergezichten kan maken. Maar dan dadelijk weer af... tot het gewone... Praktische. Is dat een ideale combinatie voor een ondernemer? Idealisme en Fata Morgana's aan de ene kant en gewoon praktische zaken doen aan de ja, andere kant. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Je moet toch een beetje, je moet toch een zekere visie hebben, je moet een ambitie hebben, je moet een vergezicht hebben. Maar je moet natuurlijk wel uitkijken dat je niet struikelt. En dat je niet. Uh, je kan niet in de wolken blijven hangen. Nee. Dus uh, ja, ik denk dat dat een goede combinatie is. Vannacht wil ik het vooral met u hebben over dat vergezicht, over uh, die idealen die u ook gedreven hebben in uw ondernemerschap. Uh, ik zei het al, u schreef dat boek 50 jaar anders ondernemen, het ligt hier uh, tussen ons in. En uh, u laat daarin, ja, zal ik het zomaar zeggen, een eigenzinnig licht op de economie schijnen. Ja. U zegt bijvoorbeeld dat u grote vraagtekens zet bij de houdbaarheid van het huidige kapitalistische systeem. Ja. Nou, daar ben ik niet de enige natuurlijk. Nee, maar waarom zet u de vraagtekens? Ik zet er vraagtekens bij, omdat het, uh, laat ik het... Ik moet eerst iets anders zeggen. Die houdbaarheid is er, naar mijn mening ook niet... omdat een hoop uh, dogma's, uh, stelligheden die we aannemen... over uh, de economie, uh, toch geboren zijn in een tijd dat dat kapitalisme uitgevonden werd. Dat is overigens nog niet zo lang geleden. Uh, 1860. He. Dus dat, dat is nog eigenlijk heel kort. En dat daar een aantal veronderstellingen zijn uh, geponeerd... waar we nog steeds denken dat ze juist zijn. Zoals? Nou, nummer noem maar één. Dat mensen altijd gaan voor hun eigen belang. Daarvan is bewezen dat dat niet waar is niet waar hoeft te zijn, laat ik het dan zo zeggen. Dus dingen zijn veel gecompliceerder... dan dat we tot nu toe hebben aangenomen. Dus dat houdt ook in dat we onze modellen die we hebben... dat die niet altijd werken. Maar dat is één ding. Dus ik zeg gewoon, we zijn af en toe verkeerd vertrokken. Uh, als u mij zegt, weet je meteen iets beters? Uh, dan zeg ik nee, maar... Ik vind al dat het kapitalisme, met name in het zogenaamde Rijnlandse model... al een heleboel veranderd is. Dus u hoort mij niet zeggen dat ik Nederland een slecht land vind. Nee, dat ik Rijnlandse het model, dat wordt altijd tegenover het angstaktische model gezegd, gesteld. Ja. Kunt u heel kort voor degene die daar minder mee op de hoogte is... het verschil tussen die twee modellen schetsen? Ja, maar mag ik nog even dat vorige afmaken... Ja, door ja. te zeggen waarom dat kapitalisme doodloopt? Mm -hmm. Dat loopt dood. En heeft u het dan over het Angel-Saxische kapitalisme... of over het Rijnlandse, of over alle twee? Nou ja, ik denk dat het Rijnlandse een, een, een nuance is... een voortborduren uh, op wat het oorspronkelijk was. En ik vind dat dus iets goeds. En ik denk dat we moeten, voor, we moeten voorlopig nog goed blijven borduren. En dan denk ik dus dat we ongetwijfeld nieuwe dingen zullen uitvinden. En daar wil ik dan dadelijk ook nog wel iets van zeggen... wat ik denk dat bijvoorbeeld aan de hand is. Maar u vroeg wat anders, dat ben ik even vergeten. Nee, het, je, het verschil tussen dat arland ja, model en dat nou Rijnlandse ja, model. Het, in, het, in het Rijnlandse model kun je dus toch zeggen... dat er veel meer uh, sociale uh, invloeden in dat kapitalisme zijn gebracht. Of dat nu uh, uh, een verzorgingstaat is... en of dat altijd zo moet blijven, dat hoor je me nou ook niet zeggen... maar er wordt toch veel meer gekeken naar de groep... en niet alleen naar het individu. En uh, in, ik vind Amerika ook een leuk land. Een van mijn kinderen woont er. Misschien luistert hij wel mee. Maar daar is toch nog elke keer de American Dream dat je kunt daar gewoon multi multi multi miljonair worden. Je kan dit, je kan dat. Terwijl je eigenlijk ziet dat dat maar zo weinig gebeurt en dat misschien 90 tot 99% van de mensen dat niet halen en 95% van de mensen ja, twee of drie banen moeten hebben en dan nog niet rond kunnen komen. Ja, dus die 95% leidt onder die paar geluksvogels... die dus, dat eigen belang ja. wel voorop stellen. En, en, en ik vind dus dat is een groot verschil tussen... en dat zie je ook in beloningen over in mm -hmm. de boek over mm -hmm. zo... maar een heleboel andere dingen. Dus ik vind dat we hier uh, op de goede weg zijn. En het mag van mij nog wel een tandje erger. Ja. Maar daarin ben ik toch wel... Een iets andere ondernemer. Ik zeg niet dat er niet anderen zijn. Maar in de grote ondernemingen, maar ook in een heleboel ondernemingen. zeggen ze: nou ja, ze hebben wel tegen mij gezegd. joh, je bent helemaal geen ondernemer. Je had, uh, ja, je had maatschappelijk werker moeten worden of zo. Terwijl ik dus denk dat een onderneming werkelijk een maatschappelijke functie heeft. En dus uh, moet zorgen voor die mensen die daar werken. En dat zie je dan ook gebeuren, dat er steeds meer taken... die vroeger de overheid deed, dat die naar de ondernemers wordt toegeschoven. En of dat nou is dat we mensen niet meer zo snel in de ziektewet kunnen douwen... of twee jaar nu loon moeten doorbetalen... Ik denk dat dat misschien nog wel wat verder opschuift en dat is misschien ook maar goed ook. Ja. Dat wil niet zeggen dat u ik u voelt kruis. zich echt verantwoordelijk voor de medewerkers. Van in uw geval dan die ja. groep. Ja, dat hoop ik. Dat ik dat. Uh, ja, dat voel ik me. Ja. Ja, ja, ja. En dat vloeit voort uit uw idealen. Dat vloeit voor een deel ook voort uit hè, die, die opdracht die, die die misschien al dat rijlands kapitalisme uh, uh, in zich draagt. Terwijl dat Angelsaxische kapitalisme uh, sinds de jaren 80 opgang. Ja, uh, yes. natuurlijk ook hier. Ja. U, u wijst met een nauwelijks vinger. verholen beschuldigende vinger naar uh, president Reagan en naar uh, Margaret Thatcher. Inderdaad. En u, u vindt dat zij. Uh, zij hebben toen een heleboel dingen ontketend. Mm -hmm. die ik wel begrijp en die een heleboel mensen begrijpen. Maar die ik totaal niet juist vond. En achteraf zeggen mensen ook eigenlijk niet juist zijn. Dat wil zeggen, dat zullen een heleboel mensen in Amerika niet zeggen... daar wordt nog jaarlijks gevochten tussen partijen... Hè? Ja. over budgetten, et cetera. Ja. Dus ik, ik, ik vind dat toen is eigenlijk de ondernemer uitgeroepen tot de deus ex magina. En toen moest ook alles als een ondernemer gerund worden. Of het nou een ziekenhuis was, of het nou een gevangenis was. Die had klanten in plaats van delinquenten. Het ziekenhuis had geen patiënten meer. De universiteit had geen studenten meer. Maar iedereen werd klant. En dat is natuurlijk toch heel bijzonder... want dat wil eigenlijk zeggen dat de ander automatisch leverancier wordt. Dat ja. nou, is toch een hele arme definitie. Als ja. ik hier vanavond zit... en ik ben klant omdat ik mag praten... en u bent leverancier omdat u geluid levert... dan doen we toch tekort aan een vak... wat u heeft... en een missie die u ook heeft... om iets in de wereld te laten horen. Dat is toch iets meer dan klant, leverancier. Ja, u zegt ook dat op allerlei fronten inderdaad... Uh, uh, die heilige ondernemer is doorgeschoten. Ja. U zegt, uh, zorg, daar moet je uh, niet mee concurreren. Je moet met uh, ja. onderwijs niet concurreren. Nee. Uh, dat zijn dingen die, die buiten die concurrentie moet, moeten blijven. En die, die, die zaken zijn dan natuurlijk ingeslopen... na die deregulering die Thatcher en uh, Reagan En, en wat zou je denken van wat men nu te binnen schiet? De wetenschap. Ja. Dat is ook een bedrijf geworden. Hoe meer je publiceert, des te beter. Met alle aberraties erbij die nu ontstaan. Dat blijkt dat mensen of dingen verzinnen of overschrijven. Terwijl we altijd een hoog ethische gehalte hadden van wetenschappers. Dus die Dat marktwerking, heb ik nog, maar ja. dat is over de top. Die marktwerking is doorgeschoten, zegt u. En ja. ik, ik, ik denk, bedenk me dan ook. Uh, ik, ik had het hierover met een vriend van mij een paar dagen geleden, ja. naar aanleiding van uw boek. En uh, die zei zoiets als. Zou het niet kunnen zijn dat een land als Nederland... in deze crisis extra in verwarring is... omdat we in wezen een land zijn van het collectief... zoals dat Rijnlandse model een beetje in zich draagt... Ja. terwijl wij nu uh, uh, uh, eigenlijk gedwongen worden te leven... in een abstracties model... en dat daarom zo de identiteitscrisis hier ontstaat? Nou, dat denk ik... M, toch geloof ik niet, ik weet dat niet zeker... maar ik denk dat de, de crisis in dit land... Uh, nogal meevalt. Ik heb regelmatig dat ik denk... op sommige punten zeg ik wat crisis. Maar ja, dus... bij de voedselbank is het rukker dan nooit. Precies, dus ik, ik zie dat wel. Maar of dat nou te maken heeft met identiteit... dat denk ik niet. Dat het hier nu wat slomer gaat, als je dat bedoelt. Of dat we in de achterbak hangen. Dat komt toch denk ik dat we <coughs> dingen hebben uitgevonden... die ons nu beginnen op te breken. Uh, onze, uh, onze eigen huizen bezit Wat we op een eigenaardige manier uh, volgens een christelijk ideaal hebben georganiseerd. <coughs> waar we niet, uh, geen grote stappen nemen. En zo zijn er nog wel een paar. En dat speelt ons nu parten. Maar ik, en misschien ook wel dat we niet duidelijke keuzes maken. Omdat we, ja ik denk toch niet dat we nou zo overbodig in charismatische leiders zitten. Dus het, het, het wordt altijd uh, pap en nat houden. En bijvoorbeeld in een, een constellatie die we nu hebben... ja dat twee partijen eigenlijk tot elkaar veroordeeld zijn... die diametraal anders denken over hoe het zou moeten. En dat maakt het ook niet gemakkelijk. Nee, nee. Dus, maar of je nou zegt dat we in Nederland... in zo'n identiteitscrisis zitten... er is wel meer over Nederland gezegd... dat we iets stom doen. We waren ook zogenaamd... Uh, de zieke man van Europa. Terwijl we eigenlijk het minste aantal uren werken... en het meest productief zijn. Dus ik denk, ik ben eigenlijk ontzettend trots op dit land. Ondanks dat ik zeg, god, dat had een beetje dit en een beetje dat. Ah, ik vind het eigenlijk... Ik ben blij dat ik hier nu zit en in dit land zit... En ik vind dat we onze knopen moeten tellen en dus ook niet zo moeten kankeren. Nee, we moeten onze knopen tellen, we moeten niet kankeren... maar we moeten wel wat dingetjes veranderen. Ja. Bijvoorbeeld zegt u in het boek... Eh, wij zijn zover gekomen dat alles zijn prijs heeft. Hè, dus ook de zorg en dus ook het onderwijs. Ja. Maar de waarde van iets, dat realiseren we ons nauwelijks meer. En dat vindt u echt een groot probleem. Ja, ja. ja dat komt omdat alles in geld wordt uitgedrukt... En ik heb wel eens een keer een, een, een gelezen dat een, een hele rode club... dat die een etalage had gemaakt en geld maakt... er stond in, geld maakt meer kapot dan u lief is. En, dus ik, ik denk eigenlijk dat alles wordt omgezet in geld. Daarmee worden waarden eigenlijk ook ontzenuwd. Belangeloos iets doen, dat is er eigenlijk amper bij. Dus het zorgen voor... Uh, ja, god, ik, ik zit nou misschien wel heel theatraal te praten... maar het zorgen voor iemand die uh, het ongeluk is tegengekomen... of die echt uh, bijvoorbeeld verslaafd is... Of, uh, of die bijvoorbeeld weinig heeft kunnen werken... Daarvan hebben wij al lang inmiddels een systematiek ontwikkeld... dat we zeggen, nou ja, je krijgt zoveel WW als dat je gewerkt hebt. Je krijgt zoveel pensioen als dat je hebt gespaard. Maar dat is natuurlijk toch niet echt de wederkerigheid die er bestaat. Je zou ook kunnen zeggen... we hebben toch een gezamenlijke plicht om voor iedereen te zorgen... De, met z'n allen. Ja, u pleit en, bijvoorbeeld in het boek voor het invoeren van een basisinkomen. Ja. Dat is een, dat is een uh, idee dat in de jaren uh, zeven uh, ook veel opgangen deed. Ja. En u zegt, dat zou echt moeten komen. Ja, en daar ben ik niet de enige in, want ik heb dat boek dan wel geschreven... maar nog geen maand of anderhalf geleden... was de Wetenschappelijke Raad voor de Regeringsbeleid... die zei, het zou toch wel zinvol zijn als we ons serieus afvragen... of de invoering van een basisinkomen... Uh, nuttig zou zijn. Maar dat doe ik niet zozeer uit. Uh, uit. uit goeiegeheid. Dat is eigenlijk omdat ik denk. dat wat we ook praten. er nooit meer genoeg werk is. om iedereen werk te geven. Dus dan zeg ik ja, werk is dan ook schaars geworden. En laten we dat beter verdelen. door. De, de werktijden te verkorten, wat we ook al wat gedaan hebben. U voor een vierdaagse werkweek. Zeker, in plaats van een zeker, zeker. En dat we op een gegeven moment, als we dan minder werken, dat we dan zouden kunnen zeggen: Weet je wat, er wordt nu al zoveel gesubsidieerd. Bijvoorbeeld, als je 65 bent, heb je een basisinkomen. Als je student bent, ja, tot kort geleden, mm -hmm. heb je een basisbeurs. Uh, maar ja, als als je, je al die mensen tussen student en uh, weer ook van een basisinkomen ja. moet gaan voorzien... hoe gaan we dat betalen, ja, dat, kost meneer ons, Dijkman. dat staat in het boek ook. Dat heeft Bas Jacobs, een, een econoom, al een aantal jaren geleden een keer uitgerekend. Die vindt dat overigens geen goed idee. Want dat kost 4% van het bruto nationaal Product. En dan zeg ik, ja, nou ja. Maar dan krijg je ook wat voor. Het kost wel wat, maar dan krijg je ook wat voor. Dus, en dan, nee, dan help je ook al die mensen die nu buiten de boot dreigen te vallen. Voor een deel. Want dat is, het zal nooit een volledige panacee zijn... maar het heeft dus het effect dat je mensen kunt, het werk beter kunt verdelen... maar nog veel groter dat je kunt zeggen... nu kun je jezelf gaan ontplooien in iets anders dan consumeren. Ik zeg niet dat de mensen niet mogen consumeren. Dat hoort u me allemaal niet zeggen. Ik ben helemaal niet voor o, ideologieën. Je consumeert ook, neem ik Jawel, natuurlijk wel. Maar... Uh, het, het betekent dat je dus zou kunnen gaan lezen, schrijven, wandelen, schilderen, uh, filosoferen. Een handje vrijwilligerswerk. Een buurvrouw. Juist. Dus ik denk dat, er in, dat het genot zou kunnen zijn. dat je zegt, nou ja, je hebt een, een basis. Daar zal ook nog wel een ander gevolg van zijn. Ik denk dat dat ook überhaupt uh, de lonen zal drukken. Want een heleboel ondernemers zullen zeggen: nou, dat heb je al, dus daar kan wel een tandje af. Dus of je daar nou direct aan van beter van wordt. Maar dat is niet mijn bedoeling. Maar, maar in principe denk ik dat het een, uh, iets zou kunnen zijn... wat in fases ingevoerd zou kunnen worden. Maar wat we al doen. We geven huursubsidie, we geven dit, we geven dat. Allemaal denk ik voor een groot deel terecht... Maar het zou anders gestructureerd kunnen worden. Ja. En dan zou je een andere manier van denken kunnen krijgen. En daar ben ik niet de enige in. Eh, er zijn een heleboel mensen die dat vinden. Ook juist Amerikanen en eh, professoren eh, die dat ook vinden. Uh, Engelsen die een, een twee jaar geleden, of een anderhalf jaar geleden, een boek geschreven hebben. Uh, meneer Sedelski, Enough is Enough. Dus daar ben ik niet de enige in. Maar het is alleen een beetje soms vreemd dat het uit de mond van een ondernemer komt... die er eigenlijk zit om de penningen in ontvangst te nemen. Ja, wat, wat ik ook een opvallende opmerking vond van, van die ondernemer... en dat bent u dan, eh, Loek Dijkman, eh, is dat u schrijft op een gegeven moment... Eh, toen de eh, Berlijnse muur viel, hebben we misschien iets te snel... dat communisme helemaal aan de kant geschoven... terwijl we daar misschien ook nog wel wat dingetjes van hadden kunnen leren. Dat denk ik zelf wel, maar ook dat is weer gekleurd. Ik heb altijd wel een soort ja, ideaal. Ik heb nooit in het communisme geloofd. Maar in de tijd dat wij een heel instituut hadden bij de Topa Groep. Hebben we wel Cuba geholpen. En uh, uh, ik heb zelf in communistisch China. Toen het nog gesloten was. Uh, les gegeven in, in, in verpakken en technologie. Dus ik had altijd wel iets met dat. Waar, waarvan ik dan dacht... dat ze dat aspect wat meer belichten... dan dat wij dat deden. Dus ik, ik, uh, ik, ik vind wel dat we misschien... Er zit nog iets anders bij... dat het voorbeeld van die stichting... komt eigenlijk uit Duitsland. De Stichting Utopa. De Carl Zeiss Stiftung. In Jena. In Jena. Nou, daar ben ik, het is een soort bedevaartsoord voor me. Daar ben ik wel vier of vijf of drie vier keer geweest. Ook kort geleden nog. En dan denk ik, ja... Er moeten toch ook nog wel enkele dingen zijn. Ik ben net vorige week in het voormalige Oost-Duitsland geweest. En natuurlijk lopen daar een paar kankerpitten rond... die vinden dat het nu nog weer niks is. En, uh, maar er zijn ook heel heleboel mensen blij dat ze vrij zijn. Want ook het communisme was natuurlijk toch een ideologie. En elke ideologie, of het nou het utopisme is... of het communisme, of het kapitalisme... of het katholieke geloof, of het christendom dat heeft allemaal zijn nadelen. Dus ik, ik geloof eigenlijk in een, in een breder iets. Je moet maar daar hadden we toch iets die... kunnen nadenken. Ja. En ik geloof ook dat die, die meneer die in de Duitse politiek gezeten heeft... met zijn naam kwijt, Ziggy of zo... die dus ook in de Duitse politiek is gekomen toen hij... Die zei toen ook al meteen en dat was natuurlijk eigenlijk een communist... Hmm. van, nou ja, hadden we niet een paar dingen kunnen bedenken... of kunnen onthouden, ja. of nog eens over na kunnen denken? En dat daar vind ben ik wel. het wel mee eens, ja. ja. Straks wil ik graag van u weten hoe u deze idealen in uw bedrijf... Uh, in de praktijk hebt gebracht. Eerst gaan we luisteren naar muziek. Muziek die speciaal voor u gemaakt is. Want ter gelegenheid van uh, uw uh, afscheid is er ook een cd opgenomen... met op muziek gezette gedichten van Bert Voet uh, onder meer. Ja. En die muziek die is dan onder andere gecomponeerd door Hans Leenders... En uh, ik stel voor dat we eerst gaan luisteren naar een uh, gedicht dat op muziek is gezet. Uitgevoerde de Studium Chorale. Ja. En daarna nog naar een gedicht van uh, Bert Voeten dat u ook erg aanspreekt. Maar eerst de muzikale versie van zijn gedicht De Vogels. De vogels, een tekst van Bert Voeten op muziek gezet door Hans Leen. Dat is een door studium Chorale. Muziek speciaal gemaakt bij gelegenheid van het afscheid van Loek Dijkman... als directeur van Topa, een grote verpakkingsfirma. En bij die gelegenheid schreef hij ook een boek... 50 jaar anders ondernemen. En dat het inderdaad een ander ondernemer is... dat werd in dit gesprek al duidelijk. En meneer Dijkman, u wil ook graag nog een ander gedicht van Bert Voeten laten horen... dat u u zeer aanspreekt. Ja, toen ik uh, 40 jaar bij het bedrijf was, dus, dus 10 jaar geleden... Toen had ik zelf dat gedicht gekozen en ook voorgelezen. En uh, een paar maanden geleden, toen ik dit gedicht, toen het voorgelezen werd... toen zei mijn oudste zoon, ja zeg dat ben jij. Nou, dat, dat, zo heb ik het ook gevoeld, dat is een kort gedicht. En dat heet uh, Uit het leven voor ogen. En dat heeft ook iets te maken met ouder worden. Jeugd, een leeg zadel. Tijd, een ketting van pijn. Dat heeft met afstand te maken en niet met afscheid. Ik graaf mijn eigen leven. Zo zie ik mezelf, een man die langzaam wandelt onder de hemel, verzamelaar van minuten. Weer een dag rijker. Ik denk dat met name ook die laatste zin... weer een dag rijker ergens ja. met u te maken heeft. Ja, ik ben ook wel een gelukkig mens hoor. Ja. Dus ja. ik... Uh... Ik heb geen spijt van de dingen die ik gedaan heb. Integendeel. Ik kan het eigenlijk iedereen aanraden. Meneer <lacht> Dijkman, u, u, u schetste net... Uh, uw kijk, althans, u we pikte er een aantal elementen uit... maar uh, het is een, een, een kijk die anders is... dan die van meerdere andere ondernemer op de economie... op uh, de manier waarop wij uh, hier met geld verdienen... om zouden moeten gaan in het Westen... en met geld uitgeven ook om uh, zouden moeten gaan. Op welke manier hebben nou uw medewerkers... bij dat verpakkingsbedrijf gemerkt dat ze... Uh, bij een bedrijf werkte dat door u geleid werd uh, uh, gebaseerd op deze idealen. Ja, nou ja, ik leid een bedrijf dus niet alleen. Nee, maar nee, u was wel nee, nee, de nee, topman. Nee. Jawel, maar goed, uh, de dagelijkse gang van zaken, de laatste 10, 15 jaar, werd door een ander gedaan. En het is altijd moeilijker om op de bok te zitten dan in de verte wat te roepen hoe het moet. Het wordt pas echt lastig als je het ook moet uitvoeren. Mm -hmm. Het is makkelijk om over opvoeden te praten... maar het wordt pas ingewikkeld en leuk als je zelf kinderen hebt. <lacht> ja, ja, dat is waar. Dus ja. als je mij nou vraagt... ten eerste zou je dat aan de mensen zelf moeten vragen... maar ik heb het idee dat de mensen voelen... dat we voor ze willen zorgen. Nou, Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En dat wil ook zeggen dat we een zekere verantwoording daarvoor hebben... En ik kan mij niet heugen dat ik in die vijftig jaar iemand heb moeten ontslaan. Of hoeven ontslaan omdat we minder werk hadden. Of dat het minder goed ging dan goed. Want ik heb natuurlijk al een aantal crisissen meegemaakt. En ik, ik denk dat die geborgenheid, dat ik dat het aller, allerbelangrijkste vind. Dat wil zeggen. In tijden dat het slechter gaat, toch gewoon er zijn wel je zorgen kunnen delen, je kunt geen eisen met handen breken... en in tijden dat het beter gaat, zeggen... jongens, er komen misschien tijden dat het weer wat slechter gaat. Eigenlijk, kijk, een, een ondernemer is, onderneming is geen gezin. Maar ik maak dikwijls voorbeelden, parallellen met een gezin... of tussen de liefde tussen mensen. Natuurlijk is het anders, maar ik zeg wel als als je niet van mensen houdt, moet je geen ondernemer worden... Want de mensen, daar gaat het om. Ja. En uh, dat vind ik ook het meest boeiend. Maar aan de andere kant is het ook weer zo... Uh, ik heb goede moeders, of ook misschien wel vaders horen zeggen... die gek waren op hun kinderen. En dat ze zeiden, god, nou plak ik jullie even achter de bang. En dat had u ook wel eens met uw medewerkers. Ja, natuurlijk wel. Ja, ja. Het gaat nooit, en ze zeggen wel eens een oud gezegde, er is geen kok die kookt naar alle monden. Nee. Dus je kunt het ook niet altijd goed doen. Maar geborgenheid, en... dat is wat u, uw personeel. Uh, dat probeer vooral ik te wil proberen te ja, geven. Goede pensioenvoorzieningen, een, een, een stabiel inkomen, u had uh, weinig ze, had bonussen. Dus, uh. Ja, nou, dat, dat is iets interessants wat u zegt: weinig bonussen. U had ze meer kunnen geven. Want op een gegeven moment, 25 jaar geleden, richtte u die stichting Utopa op. Daarin, want u bent directeur-aandeelhouder en ja. u heeft dat allemaal overgeheveld naar die stichting. Ja. Dus alle extraatjes, alle extra winsten, alle overwinsten, ging allemaal naar die stichting toe. Ja, let wel. Overwinst. Dat wil niet zeggen dat wat aan de mensen toekomt... Maar u had dat nodig nog kunnen verdelen onder uw medewerkers... of u had er een villa in Zuid-Frankrijk van kunnen kopen. Ja, zeker. En dat is ook wel eens een keer gezegd... toen, toen de stichting werd uh, opgericht, toen zei er wel iemand uh, ja, uit de verkoop... kun je niet beter gewoon 15 bungelootjes op Tessel bouwen voor ons? Nou, <coughs> ik denk het niet. Ik denk dat je, je je ondernemers ook niet in een gouden kooi moet op, op, op, opsluiten en dat je iemand behoorlijk moet belonen... en dat je dat niet karig moet doen... maar ook natuurlijk niet zodanig dat je zegt... ja, dat is onzin, dus dat wil zeggen, het is veel te hoog. Dus ik, maar ik geloof ook niet dat in mijn perceptie... dat bijvoorbeeld, deze is gezegd... waarom hebben die mensen niet allemaal aanlauwer gemaakt... Ik denk dat het heel iets anders is om aandeelhouder... of een onderneming te besturen dan geld te verdienen. Dus ik, ik denk dat je je mensen behoorlijk moet belonen. Het liefst met, in mijn ogen vaste inkomens. Zodat je Met daar... je geborgenheid ook. Ja, en dat je daar als gezin ook rekening mee kunt houden. En dat het uh, niet zoveel zin heeft om uh, een vette bonus uit te delen en dan het jaar erop te zeggen nou, dat uh, is helaas niet gelukt. Of, zoals het meestal gaat, de lat dan toch nog weer wat hoger te leggen, want er zit misschien nog wel een beetje rek in en dan krijgt iemand weer wel een bonus. Ik geloof daar niet in. Nee. En, uh, dus ik, ik denk eigenlijk dat je, ja, als een soort fatsoenlijk huisvader hè? Ja. Ja, u, u bent uh, een, een goede uh, en rechtvaardige vader voor uw werknemers. Dat, dat probeert u. Um, nou is vandaag die actie Serious Request weer begonnen. Ja. worden mensen gaan allemaal weer dubbeltjes en kwartjes en guldens en euro's uh, uh, doneren voor het goede doel. Door een plaatje aan te vragen bijvoorbeeld. Die geven een deel van hun bezit weg voor dat goede doel. Dat doet u uh, eigenlijk ook hè, binnen die stichting Utopa. Uh, u, u had uh, misschien daar een paar mooie villas van kunnen hebben, maar die heeft u niet. U heeft die stichting. Ten slotte kort, meneer Dijkman. Wat betekent dat voor u om te geven? Wat, wat, uh, geven levert u is, dat op? Nou, toch niet zoveel. Er wordt wel gezegd dat het streel is van je ego en zo. Maar ik, het is wel heel bijzonder dat ik hier zit. En het is dankzij de aardige dame die me twee, drie keer gebeld heeft. Yoga Brouwer, zonder volharder juist, de samenstelling. Ja, ja, ja. heel aardig. Ja. Oh, oh, ben Goeie mevrouw. Benieuwd. Ja, zeer goede mevrouw. En, uh, ook dus heel blij het blij. geven is voor mij meer een uh, principe. En ik vind dus dat de wederkerigheid, daar gaat het eigenlijk om. De echte wederkerigheid, en die zijn we volgens mij kwijt. Of behoorlijk kwijt. En wie die misschien weer een klein beetje terug wil vinden... die lezen het boek 50 jaar anders ondernemen... Luc Dijkman, dank uh, dat u hier wilde zijn. Ik wens u nog alle succes met de Stichting Utopa... want daar blijft u gewoon bij betrokken in de komende tijd. Inderdaad. <laughs> dank dat u hier wilde zijn. Dank u wel. Ja, en ik vraag me dan ook af of u ook... uw bezit wel eens gedeeld heeft op welke manier dan ook... inderdaad door wat te geven aan Serious Request... of de Voedselbank te steunen zo vlak voor de kerst... of misschien uh, zorgt u er wel voor dat de plaatselijke harmonie... Uh, nieuwe uniformen krijgt. Bel ons daarover straks na 1 uur 0800-1121. Mail naar kazaluna.ncrv.nl of twitter met hashtag Kazaluna. Nu hier op Radio 1 een nieuwe aflevering van het hoorspel Pekelvlees van de Joodse Omroep. En oh ja, er is ook nog live muziek straks van Stefka Die zingt gedichten van Joko van Leeuwen. Heel graag tot zo. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie hier naast me woont. NCRV. De Joodse Omroep presenteert Pekelvlees. Een alledaags familiedrama in 20 delen. Tekst Don Englander, deel 15. Hi, this is Loki. Please leave your name and number after the beep... En ik zal je as soon as possible. Lucky, dit is je mam. Dat verdomde antwoordapparaat ook de hele tijd. Waarom bel je me niet terug? Ik heb nog geen uitslag. Want ik heb weer een nieuwe mammografie moeten laten maken. De vorige was mislukt en die onzekerheid, dat maakt me gek. Gogo wil met de wensambulance naar het concertgebouw, maar de leiding van het hospice ziet dat niet toe zitten. Rachel en ik hebben de laatste dingen van de flat van Gogo opgeruimd, de administratie, papieren en dat soort spullen, trouwboekje, familiekaart en zo. Oh, en Bibi moet van school een werkstuk schrijven over de Tweede Wereldoorlog, en die wil dat ik haar daarbij help. En Bram? Ja, Bram heeft onze eetafspraak weer afgezegd. Waarom houdt hij me aan het lijntje? Ik begrijp dat niet. Laat alsjeblieft wat van je horen. Goedemorgen, Rachel. Wat is er met jou? Heb jij iets gedronken, man? Ja, ongeveer een liter, om het af te leren. Zwarte koffie. Oh. Omdat je er dan, als het je tijd is, op je mooist bij ligt. Oh, mam, alsjeblieft niet weer. Ik vier nu dat ik 15, 16, 27 maanden weduwe ben. God, wel zeg. Ik kom een andere keer wel terug. Ja, sorry, schat, maar ik had het even niet zo erg naar mijn zin. Oké, okay, dan doen we het even opnieuw. Oh. <coughs> Vertel het, lief. Of, of wilde je weten of ik nog schulden heb? Ik wilde je iets leuks vertellen. Je maakt me nieuwsgierig. Als je belooft niet te lachen. Nee, kan ik niet beloven. <tus> Mam, ik ben weer verliefd. <tus> oh, hoe is die dan nou mogelijk? Zie je wel dat je het niet serieus <tus> neemt? Zo. <tus> <Sorry>. Stukje krekker achter <cracka. tus> in mijn keel. <tus> Waarom vertel ik dit? Ik had het beter voor me kunnen houden. Helemaal niet. Oh, ik vind het fijn voor je. Mm, je meent het. Ja, natuurlijk meen ik het. Weet je wat? Ik nodig jullie met z'n tweetjes uit bij Maan hier voor de lunch. Oh, ik weet niet of hij dat ziet zitten. Hoe heet hij? Elie. Elie? <lacht> Eli? En verder? Erg grappig. Dat vond ik zelf ook. Biederman. Oh. <lacht> Goed zo. Zo kan ik je weer. Om één uur bij Mani. <lacht> en ik... Nee, nee, serieus. Nee, ik beloof dat ik me zal gedragen. Oké, okay. dan zie je ons vanmiddag. <lacht> Leuk je te ontmoeten. Ben je wel eens eerder hier geweest? Nee, ik ken het. Ja, Ik kwam er wel eens langs. Oh, ze hebben heerlijke broodjes. ossenworst, lever, pekelvlees. Zoeken jullie maar wat uit wat je wilt. Jij, Rachel? Voor mij alleen met kaas. En jij? Uh, doe deze maar. En wat willen we drinken? Van Rachel weet ik het. Koffie. Twee thee en een koffie. Ik ga even aan de bar bestellen. Nou, tot nu toe valt het wel mee. Nou, We zijn er nog niet, hoor. Mani, zorg dat het glas schoon is. En voor mij extra pekelvlees, want we zitten bij het raam. <lacht> waar waren we gebleven? Oh ja. Vertel eens wat over jezelf. Wat wilt u weten? Over je ouders? Leven ze nog? En jij wat je doet? Waar je van leeft, zal ik maar zeggen. En waar hebben jullie elkaar leren kennen? Dat soort dingen. Mijn ouders wonen hier in de stad. Mm, hebben ze mijn dochter al ontmoet? Nee, dat heeft geen haast. Ze zijn erg behoudend en uh, erg kritisch. En daar wil ik uh, Rachel liever nog niet aan blootstellen. Mm. En ik hou me bezig met de verkoop van luxe landhuizen in Zuid-Frankrijk. Mijn kantoor is in Saint-Tropez. En ik heb daar een pied-à-terre. Maar ik woon in Monaco. In mo uh, Waar? Aan de haven. De nieuwe haven. Von Vieille. Zo, dat klinkt aantrekkelijk. Ik zou het wel fijn vinden als je zijn ouders ook ontmoet, Rachel. Niet te lang meer wachten. Wij hebben elkaar leren kennen bij Max Schuster. Op een borrel. Ben jij familie van Sam Biederman? Dat is mijn oom. Dat is een bijzondere man. Dus je boert goed. Ondanks de crisis heb ik niet te klagen. En ik ben bezig met een project op Sardinië. Een watersportresort. Als ik dat van de grond krijg... Dan hoef ik voorlopig verder niets meer. Je bent vastgetrouwd geweest. Heb je kinderen? Oh, mam. Is dat een gekke vraag? Een jongen en een meisje. Tien en twaalf. Die zie je geregeld? Omdat je in Monaco woont? Te weinig. Hij heeft een slechte band met hun moeder. En dat heeft alles met geld te maken. Het mm, is al goed. Deze lunch moet geen kruisverhoor worden, nietwaar? Laten we maar genieten van onze broodjes. gestikt in een hoestpuin. Zo heeft ze het me verteld. En om zich niet te verraden... schijnt ze te lang haar adem te hebben moeten inhouden. Dat kan ik niet geloven. Ik zeg u alleen maar wat mij is verteld. Kijk, ik heb hier een brief van mijn moeder... waarin zij schrijft dat haar zuster een zeer zelfstandige... misschien wat dominante vrouw was... en dat niet iedereen daar goed tegen kon. En het is dus goed mogelijk dat ze er daarom het zwijgen hebben opgelegd. En wie zou dat dan gedaan kunnen hebben? Dat groepje onderduikers. Twee mannen, twee vrouwen, waaronder uw tante. Zoveel waren het er dus niet. Of ze had misschien een aanval van claustrofobie. Of een zenuwinzinking. Nee, Nee, ze hebben haar volgens mij het zwijgen opgelegd. Of ze is hysterisch geworden. Of het zou een echte vrouwenstreek van tante Ali geweest kunnen zijn... die die mannen ertoe heeft aangezet. Maar dan nog... Wat ik zei, mijn tante was een sterke en zelfstandige persoonlijkheid. Kan het volgens u geen ongeluk geweest zijn? Dan had ik het wel gehoord van mijn moeder. U denkt dat het boze opzet was. Beslist. Hoe komt een vrouw in het water terecht als ze al dood was? Ze moet erin gegooid zijn. Hoe wilt u nu verder gaan? Proberen uw tante Ali te dwingen de waarheid te vertellen. Ik zal niet eerder rusten voordat ik het hele verhaal boven water heb. Nou, mijn tante Ali is niet zomaar onder druk te zetten. Als het ons, als familie nog nooit gelukt is... dan geef ik u nauwelijks een kans. Ik zou haar kunnen dwingen door verbaal op te laten maken... in de sfeer van een officieel verhoor. Ja, echt niet. Of spelen op de verantwoordelijkheidsgevoel. Ze zal haar hele leven zo. Een soort beroepsmanipulant. Intrigante. Maar ze moet meer weten... Het kan niet zo zijn dat ze er zich met smoesjes van afmaakt. Uitgesloten. Ja, hoe moet ik dan verder? En man, vond u het mooi? Prachtig, in één woord prachtig. Is weer eens wat anders, hè, he, mevrouw Heusman? Dank je, Seiko. En lieve Hugo. Maar je houdt ervan. Is niet waar dan. Oh, dokter, u heeft mijn moeder een geweldig plezier gedaan. Onze complimenten. Ook om deze muzici naar het hospice te halen. Hospice? Ja. En om speciaal voor haar te komen spelen. Dat doen we wel vaker. Als de bewoners zelf niet meer in staat zijn om naar een optreden te gaan. Al dan niet met de wensambulance. En we beleven er als staf ook heel veel aan. Mam, dat u dat mooi vindt. Heel erg mooi. Waarom vraagt u dat, tante Geert? Ja, dat verbaast mij ook. Dat moeder zo van Beethoven houdt. Het was toch ook heel mooi? Omdat ze er vroeger juist helemaal niks van moest hebben. Smaken kunnen veranderen, Gree. Bovendien was het papa's lievelingscomponist. Ja, ja, maar hij mocht er nooit naar luisteren. Als het op de radio was, dan moest hij meteen uit. Nou, dat kan ik me niet herinneren. En dat maakt nu toch niks meer uit. Ze was allergisch voor violen. Ze vond het kattige jank. Als het Go gogo maar mooi vindt. Ja, en dat is het allerbelangrijkste. hè man? Ik weet niet waar jullie het allemaal over hebben. Het was een afschuwelijke afknapper. Je moet zuinig op jezelf zijn, geld. Ja, dat blijkt wel. Allemaal fantasie. Het had een veegteken moeten zijn. Hij wou niet naar zijn ouders. Dat zag hij niet zitten. Natuurlijk niet, stel je voor. En hoe meer ik erop aandrok, hoe bozer die werd. Nogal gelukt dat je er op tijd achtergekomen bent. Ja, Toen heb ik gebeld met zijn ouders. Hij kon geen kant meer uit. Als die ouders ook alles tegenspreken... Nou dat ha. hij niets te zoeken heeft in Zuid-Frankrijk... in feite werkeloos is, omdat hij een greep in de kas heeft gedaan. Ben ik te naïef geweest? Misschien wel. Nou ja, weer wat geleerd. Eigenlijk is het tragisch... Want hoe komt hij ooit nog van dat label af? Kom eens hier. Je bent een schatje. En dat ben je en dat blijf je. En dat de door de zee maar voor hem mag worden als één grote klisma. <lacht> Kom, we gaan lekker uit eten. Ik trakteer. Vandaag al voor de vijfde keer ontzettende haatbericht op Facebook gelezen. Echt niet veel. Ik had al niet echt een goed humeur. We zijn deze week namelijk in Westerbork geweest. Met de klas. En dat was best heftig. Waarschijnlijk is het weer Petra met die kutvriendinnen van der. Ik schrok wel echt even van Westerbork. Ik wist wel dat er allemaal vreselijke dingen waren gebeurd in de oorlog. Ook met mijn familie. Want dat zegt oma Kee altijd. Maar nu zag ik hoe erg het allemaal was en zo. Met deportaties naar Polen. En dat gedoe met gaskamers en dan komen die haatberichten op Facebook, dan weet ik het gewoon even niet meer. En ik kan ook met niemand over praten, want mama doet nog steeds heel irritant. Misschien vertel ik het wel aan oma. Daar heb je veel meer aan. Sorry. Wat zei je? Dat het je niet boeit wat ik zeg, omdat je steeds naar dat tafeltje daar zit te kijken. Dat komt omdat ik me op zit te vreten. Waarom? Ken je die mensen? Wacht even, Rachel. Het spijt me dat ik jullie stoor. Oké. Okay. Maar ik wil tegen deze meneer hier even een paar dingen zeggen... die mij nogal zwaar op het hart liggen. Ben jij er zo in? Mij zomaar aan de kant schuiven, omdat je zogenaamd iets dringends aan je hoofd hebt. Iets dringends. Zoals met deze mevrouw een hapje eten... terwijl je onze afspraak afbelt. Omdat het je beter uitkomt. Oké. Okay. Nou, van mij hoef je niet meer te bellen. Ik zie helemaal niets meer in de afspraak met je. Je bekijkt het maar... Luister, ik, ik laat me niet als oud vuil behandelen. Ben ik duidelijk genoeg? Meneer Bram, zeg maar Joop, je kunt voortaan de pot op. Aju! Sorry, maar ik denk dat u het verkeerd begrepen heeft. Bram is mijn broer. Ik ben Judith, zijn zus. Oké, okay, alsjeblieft. Ik... Nee, nee, nee. Hi, this is Loki. Please leave your name and number after the beep... and I will call you back as soon as possible. Luki, dit is je moeder. Ik hoopte dat je er nog was, maar je bent er niet. En dat is heel erg jammer. Luki, ik hou van je. Maar dat had ik al gezegd, geloof ik. ben ik weer vergeten wat ik wou zeggen. Hi, this is Luukie. Please leave your name and number after the beep... and I will call you back as soon as possible. Luukie? probleempje geloof ik een emotioneel probleempje ik heb mezelf vanavond ontzettend voor schut gezet en dat had ik met je willen bespreken en loekie doe nou Bel me alsjeblieft terug dikke kus van je moeder